Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Het Brabantse Vlijmen is vannacht bij een rampkraken bankkluis leeggehaald. De daders ramden rond vier uur de deur van het bankgebouw. Daarna bliezen ze met explosieven de geldautomaat op... en zijn met een onbekend geldbedrag gevlucht in een auto. De politie besloot na de ontploffing uit voorzorg... de appartementen boven de bank te ontruimen. Zo'n drie kwartier later, toen duidelijk was dat er geen explosieven meer in de bank waren... mochten de bewoners weer terug naar huis.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 Zeker weten, ik heb nog een heel uur de tijd. Uh, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Uh, uh, het is tijd voor Jan Emauw's. Ik, ik verheug me er erg op, want we gaan luisteren naar echt spul. Wat ik: ik zie mezelf weer zitten als 15-jarige in de studeerkamer van mijn vader, want daar stond de enige pick up in huis. In zijn, in zijn grote studeerstoel. En dan naar deze muziek luisteren. Die Jan je dadelijk gaat voorschotelen. Veel plezier. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Eemhout. Goedemorgen. En zo kon het gebeuren dat mijn jongste dochter een tijdje geleden aan me vroeg... kan je die muziek met die meeuwen nog eens opzetten? Meeuwen. Het kostte even tijd, maar na uh, een minuut of wat bedacht ik... dat het metal moest uh, betreffen hier van Pink Floyd. En die heb ik inderdaad even geleden wel eens uh, durven draaien thuis... Uh, daarmee kan je veel over je afroepen uh, als je te maken hebt met uh, tieners. Die vinden dat toch allemaal een beetje aan de lange kant, dat gezeur van Pink Floyd. Maar uh, de meeuwen die konden er kennelijk mee door. Nou, daarop voortbedurend dacht ik, ach, Ellen's psychedelic breakfast. Dat moet ik toch ook weer eens laten horen, s ochtends uh, vroeg. Ik heb er een keer een stukje van laten horen in deze rubriek, maar ik wil het nou uh, eens een keer helemaal doen. En als we dan toch met Adam Mother bezig zijn... dan wil ik van die LP uit 1970 ook een stukje van de, de Adam Mother suite laten horen. Uh, dat stukje voor uh, gitaar plus hemel orgel ben ik altijd verslingerd aan geweest. En waarom laat ik dit allemaal horen? Ach, opgenomen in de Abbey Road Studios in uh, 1970. Uh, als uh, tegenhanger van wat ik vorige week liet horen... dat waren slecht opgenomen stukken... en ja, alles wat er ook in die dagen uit de Abbey Road Studios kwam... dat klonk helemaal perfect. Luister maar. Tot zover Orgel plus gitaar van Pink Floyd's Heart Mother En snel door met Ellen's psychedelic breakfast... opgenomen in de keuken van drummer Nick Mason. Althans het gesproken woord. Dat gesproken woord is afkomstig van Ellen Stiles. Dat was een roadie van Pink Floyd. En uh, Nick Mason was de drummer. Overigens de gewone uh, muzikale bijdragen zijn uh, opgenomen in Abbey Road wederom. En uh, wat was... Nou, eigenlijk de inspiratiebron van dit alles. Ach, ze wilde wel eens spelen op het ritme van een druppelende kraan. Tot volgende week. Oh, die uh, flakes. Oh, en uh, spermoleen, uh, bacon. Uh, bacon, sausages, tomaten, spermoleen, toast, koffie, marmelade, marmelade, like marmelade. Yes, porridge is nice. Any cereal, like all cereal, That's porridge is nice. Oh, God yes. cereal, like all cereal, That's porridge is nice. Oh, God cereal, like all cereals. That's yes. porridge is nice. Yes. Breakfast in Los Angeles. Microbiotic stuff. Microbiotic stuff. Driving on along the of, uh, he has a sleep, ready for the gig. and driving on the radio he a sleeve. I the I know. along the radio I the radio as a I the a I all the electrical stuff, I can't along the I drive along the I don't the radio I don't I I don't the It's a blank. <laughs> Ik heb het geloof ik sinds mijn vijftiende niet meer gehoord. En, uh, dus dat is een aantal jaar geleden. <lacht> we, kunnen wel, we kunnen wel weer 40 jaar wachten om het nog eens te beluisteren. Maar hartstikke bedankt, want het was toch wel even mijn jeugd. wie it. Dankjewel Jan Neemhuis. Goed, um, Ko van Gemert uh, zoekt en leest poëzie voor de nacht. We zijn bezig met zijn nieuwe thema, muziek en poëzie. Of poëzie en muziek, moet ik eigenlijk zeggen. Als je de dichters mag geloven, is muziek de hoogste vorm van poëzie... schrijft P.F. Tomezen in zijn inleiding bij Het muzikaalste gedicht. Een bloemlezing die een paar jaar geleden verscheen. Waarna hij uitlegt dat hij toch nog wel wat haken en ogen aan zit. Hij eindigt zo. Muziek bestaat bij de gratie van haar vorm. Inhoud heeft zij niet. De inhoud ben je zelf. Telkens wanneer je muziek hoort... Vul je haar met je eigen gedachten, herinneringen, stemmingen. Zo leeg, zo zeer vorm kan de poëzie nooit worden. Het vraagt je om na te denken over wat er staat. Het van een andere kant te bekijken. Het niet te nemen zoals het is. Het vraagt je om helemaal leeg te worden, oningevuld. On en dat is het mooiste wat een poëzielezer kan overkomen. Dat alles wat hij weet wordt uitgewist en dat hij eventjes voor het eerst mag leren lopen op versgevallen sneeuw. Tot zover Tom Eze. In deze bloemlezing staan mooie, saaie, lyrische, nuchtere, grappige, bizarre gedichten. Een voorbeeld van die laatste categorie is dit gedicht van Jules Deelder. Gedicht in dialoog. Mooi, hè, zo'n opera. Dit is de finale 100 meter rugslag. Mooi, hè, zo'n finale. Geef mij maar zo'n opera. Je moet het Rotterdamse accent van deel erbij denken. Van K. Schippers staat in dit boek het gedicht No No Nanet. Een voor de oorlog populaire muzikale komedie... waarin onder meer het liedje Tea for Two voorkomt. Het gedicht is geschreven in de karakteristieke... nuchtere schrijfstijl van Kaaschippers. Schippers. Niet te verwarren met Wim T. natuurlijk. No No Nanette. t t heeft voor de oorlog iets voor mijn vader gedaan. En ook voor mij. Hij liep langzaam om het langer uit een huis te kunnen horen... en miste zo lijn 2... In de volgende zat mijn moeder. Wat opvalt in deze bloemlezing is dat verreweg de meeste dichters... geïnspireerd blijken te worden door klassieke componisten. Als Bach, Strauss, Berlioz, Ravel, Debussy, Broek, Schubert, Mozart, Brahms, Liest. De hele muziekgeschiedenis golft over je heen. Een uitzondering is Ingmar Heitze. Hij schreef een gedicht over de rachende mannen. Een band die trouwens ook alweer meer dan tien jaar geleden werd ontbonden. Heidsen nam als uitgangspunt een gedichtje uit 1969 van Rutger Kopland. sla, u kent het wel. Alles kan ik verdragen. Het verdorren van bonen, stervende bloemen. Het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen zien rooien. Daar ben ik werkelijk hard in. Maar sla in september. Net geplant... Slap nog. In vochtige bedjes. Nee. Bij Ingmar gaat het zo. War bestrond. Raggende mannen, kafferen, jongensla. Ik kan een hoop hebben. Modder op mijn pijpen. Kotsen op straat. Een portiek met naalden. Stamp ik met droge ogen doorheen. Daar ben ik werkelijk hard in. Maar hondenstront in oktober. Net gelegd. Warm nog. Onder mijn zolen. Nee. Oh, honey, picture me upon your knee with tea for two and two for tea, just me for you and you for me. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we on the telephone, dear. Day will break, and I'm gonna wait and start to bake a sugar cake for you to. Me for two and two for T, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it, known, dear, but we own it. Tea for Two is een liedje uit de Broadway musical No No Nanette hè, uit 1925. En drie jaar later, 1928, uh, in 1928, in Sint-Petersburg... wordt uh, het dan uh, 22-jarige muzikale wonderkind uh, Dimitris Shostakovich... door dirigent uh, Malko uitgedaagd om binnen een uur... een betere orkestratie te verzinnen voor het lied Tea for Two". Nou, na drie kwartier kwam je met uh, wat u net uh, direct aan het begin hoorde... He, uh, na diverse stond van Ingmar Heidse, goed. En nu heet dat stuk uh, Tahiti Trot, opus 16. In de jaren 90 uh, gebruikte Louis Huet het uh, als uh, begintune van het Caro-cultuurprogramma Montaigne. Dat ik samen met hem presenteerde op Radio 5. Uh, daarna hoorde u uh, de Duitse heren, uh, de zangclub The Comedian Harmonist. Dat is een opname uit 1927. Nou, en tot slot natuurlijk Doris Day, die het lied in 1952 uh, bij de filmversie van No No Net en die film heette gewoon Tie voor Toe. Ja, die maakt dat lied verder onsterfelijk. Goed. Iets heel anders nu. Ik viel er afgelopen dinsdagavond zomaar in hoor, eh, toen ik de tv aanzette. Bram Moskowitsch bij Pauw en Witteman. Een... Uh interessante vertoning waarover uh, Aaf Brand Korsjes de volgende dag uh, in de Volkskrant een buitengewoon uh, fijne column schreef die Jan Emoos mij over de telefoon voorlas. Maar het werd pas echt spooky toen ik Bram de volgende dag gewoon weer bij Albert Verlinde achter de desk zag staan in RTL Boulevard. Nou, en daarover schreef Theodor Holman dan weer een prachtcolumn in het Parool. Ik lees hem u voor. Hè? Uh, nou, u kent dat topprenteboek van de onlangs overleden Maurice Sendak. Max en de Maxi-monsters. Nou, Theodor maakte er dit van. Bram en de Moskou-monsters. Oké, okay, dan leest opa het verhaal nog één keer voor. Maar dan echt slapen, hoor. Het verhaal van Bram en de Moskou-monsters. Bram lag in een zijn bedje en dacht... Ik wil later heel beroemd worden... Op dat moment verscheen een oude Mosco als een geest voor Brams bed. En die zei... Bram, waarom wil jij beroemd worden? Om veel centjes te verdienen natuurlijk. Is dat alles? Vroeg de oude Mosco. Nee, want ik wil ook met alle leuke meisjes trouwen. Antwoordde Bram. Is dat alles? Vroeg de oude Mosco. Nee, ik wil ook... beroemd worden. De oude Mosco schudde zijn hoofd en vertrok... En Bram viel in een diepe slaap. Hij werd wakker in een televisiestudio. Droom ik? Nee, zei meneer die Albert Faust heette. Hier maken wij dromen, Bram. Dit is televisie. Hier kan alles. Kan ik hier ook beroemd worden? Vroeg Bram. Dat kun je alleen maar hier, Bram. Wil je dat? Ja, het liefste van alles. Wat moet ik daarvoor doen? Een beetje kletsen, meer niet. Kletsen kan jij. Ik, Albert Faust, beslis waarover je mag kletsen. En als jij dan kletst, word je rijk en beroemd. Jotum, gilde Bram. En hij kletste en hij kletste. En hij werd rijk en beroemd. Maar op een nacht verscheen de oude Mosko weer aan zijn bed. En die zei, Bram, je bent nu beroemd. Je bent rijk. Je hebt mooie vrouwen. Maar mis je niets? Ik iets missen? Nee, wat zou ik moeten missen? Mis jij echt niets, Bram? Nee, wat dan? De oude mosko verdween en Bram viel diep in slaap. Hij werd wakker in een rioolput. Droom ik? Ben je gek, zei Willem Balk voor ogen. Jij bent precies wat we nodig hebben, want je bent één van ons. Ik ben niet één van jullie, zei Bram. Jawel hoor, zei Willem Balk voor ogen. Je hebt mij enorm geholpen door over mij te kletsen. Je hebt over ons allemaal gekletst. En nu ben je een van ons. De moest van Albert Faust. Ach ja, meneer Faust. Hij bezit jou. Jij hebt niets. Ja, je hebt ons. Maar ik ben rijk en beroemd. Ik heb mooie vrouwen. Er is iets wat je niet hebt, Bram. En dat zul je nooit meer hebben, zei Willem. Rio Ik kom zo bij Feyenoord in de goal Ik was virtueus op de viool Men zag in mij een jeugd idool Ook voor chirurg had ik de handen voor model had ik de tanden Maar het bloed begint pas echt te stromen Als ik de put boven me sluit Ja mensen, er komt nou fecalia erbij Vecalia, dat is het koor uh, van de Rotterdamse RIO, ja. Het is een geweldig koor. Ik heb er zelf voor gestaan, moet je horen. Daar komen ze, daar komen ze, daar komen ze. Mooi. Is dat mooi of niet? Ja, hè. Simon stokvis, zonder hoedje is dat short plezier. Het is tijd voor Rex van Beuningen. Um, zal ik de tune starten Rex? Ja, als jij nou even de tune start, Jan, ja. komt hij. Jan man. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eman. We gaan op reis. We gaan zeker op reis. We zijn al op vele bestemmingen geweest. En ik ben altijd wel blij dat we de nacht hier mogen... en een nieuwe bestemming uitzoeken. Maar waar wij nog niet zijn geweest, Jan Eemans, je merkt, mijn enthousiasme, is in Oostenrijk. Nee, dat vind ik ook een beetje muzikaal. Uh, een, een braakliggend terrein. Klopt dat? Is het zeker? Dat is zeer braakliggend. En we gaan het hier helemaal openbraken... Uh, in deze nacht van het goede leven. Want... Um, er wordt altijd een beetje reksgerend gedaan over de jodelmuziek. En dat is een um, Rex die zijn hart altijd en zijn oren openzet voor alle muziek... en, en daarmee eigenlijk de luisteraars wil meekrijgen in zijn enthousiasme... Uh, is de jodelmuziek eigenlijk schitterend als je als je, je harten voor openzet. Hè? Want het uh, wordt uh, technisch een hoogstandje geleverd. Ja, nou weet ik, jij bent een, zelf een multi-instrumentalist. En jij hebt in het verleden een poging gedaan... om deze muziek zelf te maken, hè? Ja, zeker. Want ik, ik stel me gewoon open. En, en ik wil alles proberen. Niet zeggen van, uh, dat is niks en dat, uh, dat, dat, dat wil ik niet horen. Ik probeer het altijd. Ik heb punk gedaan. Ik, heb die, ik ben natuurlijk dj, dus ik, ik hoor van alles. Maar ik wil uh, de uh, luisteraars onder de aandacht brengen. Mitzi und uh, Tony. Hartel, hartel, dat is een, een jodelduo. En uh, laten we even niet vergeten, Karl Jansik op de Zieter. Die zit er ook nog bij. Ik zit nog even te denken aan die punkperiode van jou. Ja, ja ik heb ook een punkperiode gehad. Rijksrotten. Rijksrotten, ja. Rex Rotten. Rex Rotten, ja. Dat weet je ook wel weer, hè? Ja. Ongelooflijk, ja. Ja, ik, uh, ik ging als Rex Rotten door het leven. En uh, nou, dat vond ik een tijdje leuk. Ik uh, was een beetje in een Nega-spiraal. Nou ja, dat, dat, dat was de jaren tachtig. Uh, Zong like... je ook over de koningin? Mm, ja, over Bea. Nou ja, goed. Ja, uh, uh, Oostenrijk. Oostenrijk, ja. Um, dus ik wil eigenlijk uh, dat mensen hun oren openzetten en hun hart voor de Want het is Want je hoort eigenlijk dat het technisch zeer hoog, een, een hoogstandje eigenlijk is. Ja, dus ik wilde eigenlijk uh, dat plaatje draaien van, van uh, uh, uh, dat Oostenrijkse plaatje. Dat vond ik ergens in mijn enorme collectie. Die Hakkerschmidt Dirnel is het. En het plaatje heet Jodelen als de Bergen. Ja, dat denk je natuurlijk. Oh ja. Uh, het zal maar aan mijn reet roesten. Is... Ja, dat is precies wat ik dacht. Ja, ja, ja. Maar dan sta je daar op die lat in. Dat, uh, je gaat natuurlijk wel allemaal lekker goedkoop naar die, naar die bergen. En, en in die talen skiën. En, in die, met, die, met die lid naar boven en de jodelen naar beneden. Maar nu is even de muziek uh, voorrang geven. Dus ik wil even een stukje aan je laten horen. Kan je ook een beetje toelichten wat we horen? Ja, nou, je hoort een, een vocale techniek. Daar lusten de honden geen brood van, lieve mensen. Kijk eens eventjes wat je hier hoort. Welk instrument is dit nu? Ja, dit is die zit er, hè? Die ik noemde. Kijk, ja, krijg je wel een plaatje bij. Ja, ik krijg, ik krijg hier gewoon een warm gevoel. Gewoon een knap, een haarkuurtje met een lekkere glühwein erbij. En dan deze muziek. Dus schet, want ik is schettend. Ik, ik ben helemaal feen. En het is technisch, zeg jij, erg geen gewikkeld. Ja, want je doet je, je kopstem en je borststem en dat wissel je heel snel af. Nou, de, probeer het maar Probeer het maar. Kopstem en je borst. Borststem. Ja. Je gewone stem zo. Je, je, je klapt opeens naar boven en weer terug en weer naar boven ja. en weer terug. En dat doen zij. Ja, dat doen zij. Dat doen zij als de beste. Even een van de grote duo dit, hè? Is het een duo? Ja, dat is een duo. Lijken er veel meer. Ja, maar dat komt door die, die, die, dat je het eigenlijk vier stemmen hoort. Hè? Ja, ja, ja. Dat is het interessante ervan. Ja. het zo even les. Ja. ja, nou zitten we dus ineens in een heel ander nummer. Dit is een ander tempo, hè? Ja, want dit is ook van een volkadige techniek, waar ja, een soort acrobaten zijn het van de, van de volkaderstrengen eigenlijk, hè. Schetterend, ik vind het grappig. Is er nou een vrouw, hè? Het is bijna Hawaii, hè? Ja, een man en een vrouw, hè. Het is een duo. Ja, ook, dat is het duo. Dat is het duo, ja. Had je het niet in de kaart? Nee, ik dacht dat het twee mannen waren. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is een man en een vrouw, hè. Schetterend. Getrouwd? Ja, ze zijn getrouwd. Dat die, uh... Dus, nou ja, of, eh. nog een kleine proeven van hun bekwaamheid, ja. Moi. Ik kreeg een helemaal van van dit plaatsje. Ja, een soort gluurwijn is het, he. muzikale gluwijn. Hoor ik ze daarna lachen? Dat is toch niet de bedoeling. Goed. Um... Iedere dinsdagochtend op Radio 4 bij Karoos de ochtend van 4, kunt u A.L. Snijders horen. Dan geeft hij een, een, een zeer kort verhaalcadeau. Um, en ik mag ze nu hier uitzenden in de Nacht van het Goede Leven. Goed, uh, luister en geniet. Dit keer uh, is Mieke van der Weide gastvrouw. Ja, het is tijd, hoogste tijd voor het ZKV. Het zeer korte verhaal van A.L. Snijders. Goedemorgen, meneer Snijders, hoe is het met u? Uh, met mij gaat het goed, Mieke. Ja. Ik, ik heb gisteren in de krant gelezen, dat wil ik je even vertellen... dat de wintertijd de normale tijd is. Ja. En de zomertijd uh, is een bron van ziekte, ongeluk, ellende... die moet afgeschaft worden. En dat zegt een Duitse bioloog of zo, die ik wil geloven. Ja. Dus kun jij daar je best voor doen? Ja, ik, ik, ga, het, uh, ik ga er onmiddellijk mee, uh, mee aan de slag. Heel goed, zegt. ja. En uh, hebt u daar zelf dan ook last van? Van die wisseling tussen zomer en wintertijd? Ik merk er nooit zoveel van. Nee, ik ook niet. Maar nu uh, hij dat gezegd heeft... begin ik er last van te krijgen. Ja, het enige is s morgens... Dat, het dan, uh, dat je dan nu opeens weer toch als je naartoe rijdt, dat het dan een heel klein beetje licht is. Maar dat vind ik juist wel leuk, dat soort wisselingen. Ach, ik weet niet, ik vind mensen zeuren er ook wel over, hoor. Ja, ja. Oh, sorry, dit onderwerp. Weet je waarom? Ik heb namelijk een klokje hier voor me staan. Een klein klokje. En daar kijk ik één keer per week op. Namelijk nu, dinsdagochtend om kwart voor negen. En dat klokje kan ik niet op een andere tijd zetten. Dus alleen in de wintertijd heeft hij de goede tijd. En daar is dus sinds een paar dagen weer... en daar ben ik een beetje opgewonden over. Ja, en in wat voor tijd leeft u eigenlijk, meneer Snijders? Ja, dat vragen mensen zich vaak af. En jij ook, merk ik eigenlijk toch. Ja. <lacht> nou goed, kom maar op met dat verhaal dan. Ja. ja, kom maar Dat gaat daar toch ook over? Ja, ik proberen een bruggetje te maken. Ja. ja, heel goed. Ja, dat is je vak en je taak. Het stuk heet Fatsoenlijke Lieden. In de 19e eeuw, toen duidelijk werd dat de mens door de uitvinding van de locomotief. voor het eerst sinds zijn bestaan sneller zou kunnen reizen dan een paard kon lopen. vreesde men dat de spoorwegen de ruimte en de tijd zouden vernietigen. Een vrouw schrijft over haar treinloze jeugd. Toen arriveerden er slechts drie maal per week brieven. In sommige Schotse plaatsen waar ik als meisje heb gewoond werd de post zelfs maar één keer per maand bezorgd. Maar brieven waren toen brieven. En wij koesterden ze als schatten en lazen... en bestudeerden ze alsof het boeken waren. Tegenwoordig klettert de post twee keer per dag in de brievenbus... en bestaat ze uit korte, afgebeten briefjes... waarvan sommigen kop nog staart hebben. Maar enkel bestaan uit een korte, puntige zin die fatsoenlijke lieden te abrupt zouden vinden om over de lippen te krijgen. Inmiddels, 150 jaar later, zijn ruimte en tijd inderdaad vernietigd. Tussen de folders rekeningen en belastingaanslagen is bijna geen brief meer te bespeuren. Over de tirannie van de e-mail schrijft een verbouwereerde tijdgenoot van ons. We zijn inmiddels in de 21e eeuw beland. We hebben slechte gewoonten. We geven iedereen antwoord. We voldoen onze tijd door e-mail op te vatten als methode om te chatten. Door open vragen te stellen als hoe gaat het ermee? En dat midden op de dag. De briefschrijver is een tragische ambachtsman geworden. Een klompenmaker, een siersmid, een schovenbinder. Maar persoonlijk ben ik toch niet zo somber. Soms, laten we zeggen één keer per maand ontvang ik een lange e-mail die geheel buiten de actualiteit staat, die ik langzaam en aandachtig moet lezen, alsof de locomotief nog niet is uitgevonden. En dan denk ik, ik mis het papier, de postzegel en de pen, maar je zou dit toch best een brief kunnen noemen. Een kleine, maar fijn geschreven brief van Foray. Dit après un rêve. Denkt u ook aan de AL Snijders prijsvraag voor het beste korte verhaal? Er zijn al een heleboel binnengekomen bij de uitgever van Snijders... die de competitie organiseert. Maar u kunt dat dus nog doen. En u kunt ook stemmen, want het is niet alleen een vakjury. U kunt ook meedoen. Vanaf 5 uur vanmiddag staan die verhalen online. En via een link op onze website kunt u dus stemmen. 24 november rijdt Margriet Vromans de publieksprijs uit. Ja, u hoort het wekel wekelijkse ZKV van Adels Snijders... iedere dinsdagmorgen rond kwart voor negen. Te horen in K. de ochtend van vier. Alle werkdagen van zeven tot negen. Ah, vier. Goed, normaal gepresenteerd door Margriet Vromans... maar dit keer dus door Mieke van der Wij. Die doet normaal alleen de maandagochtenduitzendingen. Nog even een uurtje wachten en dan kunt u haar weer horen op Radio 4. Overigens uh, vergissen ze zich hè, net. Uh, u kunt helemaal geen ZKV's meer insturen, hoor. Maar uh, ze wel beoordelen... Nou ja, of in ieder geval over stemmen. Ga maar naar uh, de ochtend van 4.radio 4.nl. Goed. Tom Amerika. Dovenaar met stem en, en muziek. Die bewerkte een interview eh, dat A.L. Snijders... Eh, Snijders moet ik gewoon zeggen. In 2006 had in het eh, onvolprezen programma Kunststof. Hè? Iedere werkdag om zeven uur op, de radio, op Radio 1. Nou, daar eh, heb je weer zo'n zeldzame parel... in Nederlands publieke radio gebeuren. Maar goed, alle songs zijn te beluisteren... en te downloaden op de site van eh, NTR Kunststof. En ik vind ze stuk voor stuk prachtig. En hier is die van eh, A.L. Snijders. Dat ik ontdekt heb dat er. Eh, niets boven de waarheid gaat. Die hele toon, die is zo bijzonder, dat is de toon van de waarheid. Begrijp je? Dat is alleen dus vanuit de schrijver, vanuit mij. Ik merk. anders kan het niet merken, want ik kan natuurlijk een verhaal verzinnen... waarvan je absoluut niet weet of het nou waar is of niet. Ik merk... Ik merk dat als een verhaal op waarheid bewust... dat het dan altijd een streepje voor heeft...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 voor F. Starik. Hij is bezig met de selectie voor zijn nieuwe bundel. Hij leest voor, legt uit en gooit weg. Een omgekeerde cursus, poëzie schrijven. Hetzelfde gebied als uh, uw afwezigheid... of ik weet niet eens meer hoe dat stomme gedicht heette... Uh, uh, grensgebied. Er dienen grenzen afgebakend. En jij moet zelf dan maar bepalen wat er voor je valt te halen... nu de grens getrokken is. Het gebied is afgezet. Als je maar geen lange brief gaat schrijven, zeg je... Zo gemakkelijk ben je te doorgronden dus. En relaties, ach, ze worden danig overschat. Er wordt te veel gepraat. Mensen willen altijd zo lang blijven. Ze zijn je ding niet, zeg je. Al die dingen niet. Samen liggen, samen dit en samen dat. De dingen die gewone mensen doen. Jij bent eenvoudig niet geschikt. Toch was je jarenlang een paar... Even voorspelbaar als belachelijk mens met je gebied. Dat identiteitsbewijs heb je ingenomen. Vlak voor de grens. Ja. Euh, identiteit, grens. Euh. Dat, is allemaal, dat, dat zijn allemaal beelden die te zeer voor de hand liggen en uh, te vaak zijn gezegd. Uh, en uh, ik vind dat ik hier wel aardig... Uh, uh, misschien de teleurgang van een relatie beschrijf... maar ik vind er niet het beeld voor dat je zegt... Uh, dit is onontkoombaar. Dus weg ermee. Dat was hij weer. Kijk op www.adelinevanlier... voor van alles, terugluisteren, podcasten, playlisten... En, enzovoort, enzovoort. En volgende week zijn we er gewoon weer. Doei! Doe wat water in de wijn, schenk nog eens een biertje. Gun de ridders van de pijn, nog eens een pleziertje.